Hey, welkom bij Radio Rules aflevering 48, de eerste aflevering van 2017. De eerste aflevering van het nieuwe jaar, dus gelukkig nieuwjaar allemaal. Hopelijk hebt u de feestdagen goed overleefd, hopelijk is het allemaal vlotjes gegaan. De jaarwisseling ook voor u en bent u klaar voor een nieuw seizoen, Radio Rules uh, podcast, het feit dat je dit nu beluistert. Doet in elk geval vermoeden dat je weer de weg gevonden hebt naar onze podcast. En ik beloof um, ja, elk jaar opnieuw eigenlijk hetzelfde. Ik begin elk jaar weer opnieuw met dezelfde grote woorden, dezelfde intenties en beloften om meer te podcasten dan het jaar voordien. En dat ga ik ook nu weer doen, alleen ja, denk ik dat het dit jaar wat anders is, omdat ik mijn werkwijze anders heb gemaakt. Ik ga u daar niet mee vervelen, maar het komt erop neer dat ik veel georganiseerder kan en wil podcasten. Ik heb ook al een aantal afleveringen min of meer vastgelegd, inhoudelijk dan tenminste toch. Ik heb een stappenplan gemaakt om meer en beter te kunnen podcasten dit seizoen, dit jaar. Dus als alles goed gaat, dan zou je tenminste elke week een nieuwe aflevering van de Radio Rules Podcast... ...in je app of in de iTunes Store moeten uh, vinden. Ik wil trouwens zo meteen nog iets zeggen over de podcast zelf, want we gaan een aantal nieuwe dingen introduceren, een aantal nieuwe dingen doen. Daar valt wat meer over te zeggen. Er is straks ook leuke klank over Canada, een stukje hele mooie klank, intense klank van de CBC, de Canadian Broadcasting Corporation. Er is ook fijne archiefklank, daar gaan we wat meer mee doen dit jaar en we introduceren de nutteloze podcast van één minuut. Dat is een fijn, leuk item dat je vanaf nu zal horen in Radio Rules. Welkom! Ik wil eerst nog een aantal dienstmededelingen doen dus over de podcast zelf. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar we hebben een nieuw logo. Als je op onze website al eens gaan kijken bent, op radiorules.be, dan heb je het misschien gezien bovenaan, dat nieuwe logo. We hebben de website ook een beetje veranderd. Kleine subtiele ingrepen aan de website in de menukolom en dan in de zijbalk ziet het er allemaal een beetje anders uit. Dus dat is nieuw, ja, en dat nieuwe logo natuurlijk ook. En als je dit nu beluistert in je podcast-app, of het nu op een iPhone of een Android-phone is, dat maakt weinig uit. Als je dit beluistert op je telefoon, dan zou je normaal gezien dat nieuwe logo ook al meteen moeten te zien krijgen... Ik uh, ga uh, bekennen dat ik dat vorige logo, het vorige logo van Radio Rules met dat uh, flashy geel met die microfoon in het midden, weet je wel, dat ik dat eigenlijk op een blauwe maandag zelf ineen had geknutseld en dat heeft goed gediend, want het sprong er echt uit op iTunes met dat uh, knalgeel natuurlijk, maar het was uh, niet zo professioneel, dat is nu anders. Ik heb het nieuwe logo van Radio Rules uitbesteed en ja, Ik vind het zeer fijn, we gaan het toepassen op onze website, in de audioplayers op iTunes... ...en uiteraard ook op onze sociale media op Facebook en op Twitter... ...zou je dat nieuwe logo ondertussen te zien moeten krijgen. Ik zei daarnet dat er een aantal afleveringen al min of meer vast lagen... Uh, ...niet per se opgenomen, maar wel inhoudelijk al afgebakend en op de planning. Zo gaan we binnenkort spreken bijvoorbeeld met een aantal andere podcasters. Je weet dat ik dat het afgelopen jaar ook heb gedaan, in 2016... Hebben we hebben een aantal grote namen uit het uh, Vlaamse podcastland geïnterviewd. Xander de Rijken, onder meer uh, Nigel uh, Williams en uh, Maarten Hendricks van Tech45. Kobe van Reppelen bijvoorbeeld ook nog heel recent. Wel, daar gaan we mee door. Ik vind het wel uh, leuk, ik vind het wel interessant om nieuwe podcasters een forum te geven in onze eigen podcast om ja, te kijken en zeker te zijn dat er ook wordt getimmerd aan de podcastweg in Vlaanderen. Hebben al toegezegd voor een gesprek de man achter Russelize Me, dat is de eerste stadspodcast van Vlaanderen. En ook Coach Jan, dat is een hele leuke, heel intrigerende podcast waar je binnenkort meer over hoort. Dus dat zit er zeker aan te komen. En dan is er een andere reeks die het ook altijd zeer goed doet, dat zijn gesprekken met immigranten, met Vlamingen in het buitenland. Mensen die daar wonen en werken. Ik merk dat daar ook uh, zeer veel interesse voor is. Vind ik ook altijd hele leuke gesprekken om uh, te doen en om naar te luisteren, zeker met mijn eigen immigratieachtergrond. Dus dat gaan we verder zetten, die reeks Vlamingen in het buitenland. Vlamingen in de wereld, zeg maar. Ook dat zal je horen in Radio Rules de komende weken en maanden. En er is nog een nieuwigheid over dit hier... Dat is het tuuntje uiteraard dat ik elke week gebruikte... om nieuwe producers aan te kondigen in de Radio Rules podcast. Maar er was blijkbaar heel veel onduidelijkheid over dat producerschap. Ik heb de afgelopen weken een aantal mensen ontmoet... die me telkens weer zeiden... ja, maar ik kan niet monteren, ik heb geen ervaring met audio knippen, of ik kan geen research doen... of ik weet helemaal niets over podcasting of radio. Kan ik dan wel producer worden? Ja, natuurlijk kon dat. Dat producerschap was voor mij gewoon een soort van gimmick om mijn uh, podcast Radio Rules wat meer bekendheid te geven in kringen van sociale mediagebruikers die niet per se uh, mijn kringen waren. Dat was een leuke gimmick om uh, ja, jullie als luisteraar er wat meer bij te betrekken. Daar stond helemaal niets tegenover. Het enige wat je moest doen was een tweet versturen. En dan werd je automatisch producer van Radio Rules, maar dat was niet helemaal duidelijk. Uh, mensen dachten dat daarvoor ja, iets in de plaats moest komen, dat je effectief moest helpen of iets moest suggereren. Ik heb zelfs één iemand tegengekomen die dacht dat hij daarvoor moest betalen, dat het een soort sponsorschap, uh, sponsorship was van uh, de podcast. En dat is uiteraard niet het geval. Met dat producerschap. Maar ik wil helemaal weg van die onduidelijkheid en het over een andere boeg gooien. Vanaf nu spreken we daarom niet meer van producers, maar van ambassadeurs. Ambassadeurs van de Radio Rules podcast. In het begin van elke maand benoemen we in een openbare zitting in de podcast, met andere woorden, een reeks nieuwe ambassadeurs. En je kan jezelf ook kandidaat stellen voor die felbegeerde eretitel door... Een bepaalde boodschap, tenminste één keer op Twitter en op de Facebookpagina, op jouw Facebookpagina te plaatsen. Welke boodschap dat precies is, dat vind je op onze website. Maar Het komt erop neer dat je dus op die manier ja, benoemd wordt tot ambassadeur van Radio Rules. Eh, nogmaals, daar moet je niks voor doen, buiten dus die tweet en dat Facebookberichtje online plaatsen. Voor de rest is daar absoluut niets. ...niets mee verbonden. De post van ambassadeur is dus onbezoldigd, maar hij is wel voor het leven. En je mag de titel ook claimen op sociale media bijvoorbeeld. Je mag hem op je LinkedIn-pagina zetten. Je mag hem op je cv zetten als je wil. Dat kan allemaal. En je naam wordt ook bijgeschreven op de erelijst op onze website. Op onze website vind je een lijst met de ambassadeurs... ...die benoemd zijn voor het leven ambassadeurs van Radio Rules... Wat gebeurt er nu met de mensen die in het verleden, in 2016, producer geworden zijn van Radio Rules? Wel, zij worden automatisch en van de rechtswege geconverteerd naar ambassadeurs. Dus de titel van producer komt te vervallen voor die mensen. En uh, zij worden allemaal automatisch ambassadeur van Radio Rules. Dat zal per decreet ook op de website bekend worden gemaakt. Ga daar zeker maar eens kijken als je het allemaal officieel wil zien. Weet je wat? Het is de eerste van de maand deze aflevering, de eerste van januari. We gaan het officieel maken. We gaan officieel ambassadeurs benoemen. Overeenkomstig de statuten worden volgende mensen met onmiddellijke ingang en voor het leven benoemd tot ambassadeur van Radio Roels. En deze mensen mogen zich dus vanaf vandaag officieel ambassadeur van de Radio Roels podcast noemen. Kasper Pepermans, Joost Houtman, Annette Roels, professor Wijshart, Serge Franke, Jean van Gampelaren, Raf Tone, Chris van Steenkisten, Philip Dulster en Stijn Verkamer. Proficiat! Ik heb op de allerlaatste dag van 2016 trouwens aangeknoopt met een traditie die ik zelf ook als kind al deed. De traditie heet Nieuwjaarke Zoete zingen. Ik weet niet of dat bekend is bij vele mensen. Ik heb de indruk dat het hetzelfde bestaat in andere delen van het land. Vooral dan in de provincie Antwerpen, in Limburg en in Oost-Brabant. Ik heb ook op Facebook gezien dat het soms Koekjes zingen heet of Nieuwjaar zingen heet. Komt erop neer dat kinderen van deur tot deur gaan zingen, een soort nieuwjaarsliedje gaan zingen: mensen uh, met een liedje uh, gelukkig nieuwjaar wensen en in ruil daarvoor een koek krijgen of een snoepje of uh, ja, een zakje chips bijvoorbeeld. Dat is een traditie die ik zelf al deed toen ik zelf nog een kleine jongen was uh, in Meerhout gestel Daar ben ik naar school geweest, uh, zes jaar daar heb ik naar lagere school uh, gedaan. ...en ja, dat was toen uh, traditie om dat te doen... ...en nu doe ik het terug opnieuw zelf met mijn eigen kinderen... Uh, ...Nieuwjaarke te Zingen in Meerhoud Gestel. Langer dan een uurtje hebben ze het ook niet volgehouden trouwens... ...maar het was gewoon fijn om dat nog eens te doen... ...om die uh, kindermassa nog eens in beweging te zien... ...door de straten die van deur tot deur gaan... ...en ongelooflijk wat uh, je allemaal krijgt... ...we hebben denk ik een straat of drie, vier gedaan... Uh, niet meer. Um, ik schat iets van een 50 huizen in totaal, als het al zoveel zijn. En je hebt meteen een wasmand vol met uh, koeken en snoepjes en ja, stukken fruit ook zelfs. En heel veel chips. Dat was blijkbaar het uh, thema dit jaar. Uh, heel veel zakjes uh, chips. Ja, in de praktijk eet papa dat uh, meestal op, want de kinderen hebben daar ofwel snel genoeg van of vergeten gewoon dat dat daar ligt. En het is bovendien ook erg ongezond, denk ik, om uh, dat allemaal op te eten. Ik had mijn opnametoestelletje bij natuurlijk uh, onderweg. Je kent mij ondertussen en ik heb een stukje klank opgenomen. Dit is wat ze zongen, bijvoorbeeld. Oudjaar, nieuwjaar, nieuw jaar, ik wens gelukkig nieuw Echt waar, geloof me maar. En misschien tot volgend jaar. Wat heb je al gekregen, schat? Chips en wat nog? Chips, soepjes. Wat? Ja, maar het is een Wat heb je gekregen? Marshmallow. Marshmallows. Marshmallows, en Marshmallows, Kijk, ik wil marshmallow. wauw. Wow. volgende huis. Subiet zal papa de zak overnemen, hè. en de is dat Ja, nieuwjaarke zoete zingen in Gestel. Het was fijn om dat nog eens te doen. Op naar volgend jaar, dan doen we het opnieuw. Je kan de Radio Rules podcast op verschillende manieren beluisteren. Op de website natuurlijk, radiorules.be. Daar staat ook hoe je te abonneren op deze podcast in iTunes bijvoorbeeld. Je kan ook luisteren met een podcast-app of podcast software. En je kan ook luisteren via de apps van Stitcher of TuneIn. Gewoon installeren op je telefoon en dan zoeken naar Radio Rules. En dat is ook een manier om ons te vinden. Stitcher of TuneIn moet je zeker maar eens zoeken. De Android Store of de Apple Store. Vanuit deze aflevering wil ik trouwens ook iets nieuws lanceren. Ik was onlangs namelijk op zoek naar wat Archiefklank, een nieuwsuitzending van vele jaren geleden. En toen ik de klank uiteindelijk vond in het archief, werd ik bij het beluisteren echt teruggekatapulteerd naar dat moment. Ik zocht heel concreet een nieuwsbulletin van begin jaren negentig. En ja, de nieuwsberichten over die periode met de namen erbij van de mensen, toen van de politici ook, met de stemmen van de nieuwslezers uit de tijd om maar te zwijgen van de jingles van het nieuws op dat ogenblik. Dat was eigenlijk één grote, lange en gratis rit naar het nostalgische verleden. En ik dacht, wauw, ik wil meer van die klank horen, ik wil meer uit het archief halen. Veel is beschikbaar op YouTube, daar heb ik een aantal fragmenten gevonden. Ik heb ook een aantal dingen die ik kan laten horen uit mijn eigen archief. Ik heb een redelijk radioarchief waar ik af en toe eens uit kan putten. Maar het komt erop neer dat ik vanaf nu in Radio Rules, als het kan en als het past, een stukje archiefklank uit lang vervlogen tijden wil laten horen. Dat kan van alles zijn, dat kan een nieuwsuitzending zijn waar ik het net over had bijvoorbeeld, maar dat kunnen ook fragmenten uit oude programma's zijn of dat kunnen zelfs tuentjes van radioreeksen of televisiereeksen zijn. Het maakt niet uit zolang het maar uit het archief komt. En vandaag... Wil ik je terugflitsen naar 1 januari 1994 met het nieuwe jaar, de jaarwende in het achterhoofd, is dat wel gepast, denk ik. We gaan terugflitsen naar 1 januari 1994 naar de eerste uren van dat nieuwe jaar en ook en zelfs toen moest er nieuws gelezen worden door de nieuwsredactie. Els Leijs van onze redactie had toen nachtdienst, blijkbaar zij las het nachtnieuws. Het radio-nieuws van 1 januari 1994. <lacht> Drie uur het nachtnieuws. Van de nachtradio en de nieuwsdienst krijgt u een erg voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. Dat nieuwe jaar is traditiegetrouw in alle Europese hoofdsteden ingeluid door een mensenmassa. Dat was zo op Trafalgar Square in Londen, op de Champs-Élysées in Parijs en op Times Square in New York. In de Bosnische hoofdstad Sarajevo heeft de Amerikaanse sopraan Barbara Hendricks een concert gegeven voor de inwoners van de belegerde stad. Niet overal is het nieuwjaar rimpeloos begonnen. In Manila op de Filipijnen zijn tien mensen omgekomen en duizend anderen gewond bij allerhande incidenten, voornamelijk met vuurwerk. In ons land staat veilig vervoer vannacht voorop. De MIVB in Brussel en de lijn in een aantal andere Vlaamse steden rukken ook vannacht weer uit met speciale nieuwjaarsbussen. Die rijden nog tot vijf uur vannacht. De kans is klein dat de waterellende dit weekend nog zal toenemen, dat zegt het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Naar verwachting zal het alarmpeil van de Maas niet worden bereikt. De vooruitzichten zijn dus gunstig, maar fase 2 van het rampenplan blijft wel gehandhaafd aan de Limburgse Maas. De brandweer van Maasmechelen is waakzaam, maar verwacht geen problemen. En de regie voor Maritiem Transport vaart sinds middernacht niet langer op de lijn Oostende-Dover. Een Belgische veerdienst die bijna 150 jaar heeft bestaan. De RMT vaart voortaan op Ramsgate. De overtochten zullen ook goedkoper worden door de prijzenslag onder de ferrymaatschappijen. En ook nog door de concurrentie van de kanaaltunnel. Dat was het nieuws. ...met Peter Hermans. Ja, en toen gingen het weentjes los. Er mag al eens gefeest en gevierd worden. Natuurlijk, het was tenslotte ook de nieuwjaarsnacht. Van 93 op 94, 1 januari 94, even over drie. Het nieuws van de drie uur kreeg u met Els Leijs... ...en daarna een heel klein stukje uit de Nachtradio van uh, dat ogenblik. Terug van weg geweest ook in deze podcast is David de Maarschalk. Ik heb met hem enkele afleveringen geleden wat zitten experimenteren over nutteloze feiten en nutteloze wetten en dat soort dingen. Ik weet niet of je dat weet, maar David is webmaster van een site die de Nutteloze Website heet. En hij lanceert binnenkort ook zijn eigen podcast. De Nutteloze Podcast van 1 minuut, zo gaat die heten. Wel, vanaf deze week hoor je hem hier in Radio Rules ook telkens met één aflevering van die mini-podcast. Vandaag dus de eerste aflevering van de Nutteloze Podcast. Welkom bij de Nutteloze Podcast van 1 minuut.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 Je zal hem dus wat regelmatiger terughoren binnenkort in Radio Rules, de nutteloze podcast van één minuut van David de Maarschalk. Ik had hier nog wat klank over en uit Canada beloofd aan het begin van deze podcast. Wel, op mijn Facebook-tijdlijn verscheen nog niet zo lang geleden een heel mooi en fascinerend filmpje over Canada. Uh, een soort lofbetuiging aan het land, lofbetuiging aan Canada, getekend CBC, de Canadian Broadcasting Corporation, dus de Canadese openbare omroep, zeg maar. En dat is iets dat ze vaker doen. Ik heb dat al vaker zien passeren, uh, dergelijke filmpjes. Ze doen dat, ja, toch minstens twee keer per jaar, uh, zo niet meer. Um, dat is een van hun mission statements, trouwens, uh, weet ik ondertussen. Een van de missies van uh, de CBC, van de openbare omroep in het land is om aan wat ze noemen nation building te doen, community building. En dus lanceren ze op regelmatige basis van die campagnes, promocampagnes met spotjes, met televisiespotjes ook, waarbij ze dus echt ja, de mensen, de luisteraars, de kijkers, de surfers allemaal proberen samen te krijgen onder die maple leaf, die Canadian maple leaf, die Canadese vlag. Dat is iets waar wij Belgen natuurlijk ja, toch... Uh, uh, wat minder aan doen, waar wij zelfs uh, vreemd van opkijken, denk ik, als je dat uh, allemaal hoort. Maar dat zit er echt ingebakken op heel veel uh, gebied. Uh, mijn kinderen bijvoorbeeld, toen zij in Canada naar school gingen, ja, zongen ook elke ochtend het Canadese volkslied. De Canadese vlag ging overal uit. Er werd hen attent gemaakt op het feit dat ze ja, in Canada waren, dat ze Canadees waren en dat ze de waarden en de normen van uh, dat uh, land ja, tot zich moesten maken eigenlijk en dat ze mee uh, Canada vertegenwoordigden. Dat is zo'n beetje de boodschap, uh, denk ik. Het is één groot uh, reclamespotje voor Canada, voor het land, maar het is wel mooi. Het is een van de mission statements van uh, Canada. Uh, dit is uh, ja, dus de campagne blijkbaar van het najaar van CBC Canadian Pride. Imagine a place where you can be whatever you can imagine. Be yourself and be all the ideas that come with you. The innovations and the aspirations. Where you can show your pride, cheer who you like. Stand up for what you believe. And believe in what you stand for. Just imagine. There is a place... The world calls it Canada, Canada, Canada. We call it home. So carry on being you, the creators, the innovators, legends and champions, the people who make this home possible. Wear your pride. Be your Canada. Show the world what they already know. The world needs more Canada. Tell them Canada is here. CBC, Canada's public broadcaster. zijn ondertussen twee maanden, bijna twee maanden na de Amerikaanse presidentverkiezingen, u weet ongetwijfeld, tenzij u op een andere planeet geleefd hebt of onder een steen bent uitgekropen, dat Donald J. Trump binnenkort de eet aflegt als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Canada werd een beetje bij die hele verkiezing van Donald Trump gesleurd in de weken, de maanden zelfs voorafgaand aan de verkiezing van Donald Trump, want een hele reeks mensen zei voor het duidelijk was dat Donald J. Trump, de, de nieuwe president zou worden. Een heel reeks mensen zei dat ze naar Canada zouden verhuizen als het zover was, als het ondenkbare toen nog het ondenkbare mogelijk werd als Donald Trump verkozen zou worden. Ja, heel wat mensen zeiden, we gaan naar Canada verhuizen. Heel wat celebrities ook, heel wat Amerikaanse bekendheden zeiden, dat uh, hoeft voor mij niet. Uh, Trump uh, aan het hoofd van de VS, dan verhuis ik uh, naar Canada. Uh, Samuel L. Jackson bijvoorbeeld, de acteur. Uh, Nef Campbell had dat ook gezegd. Uh, Miley Cyrus. Ik ben het lijst niet aan het overlopen. Hoor. Rosie O'Donnell stond erop. Cher... Uh, John Stewart, de, presentator van, of de vroegere presentator van de Daily Show, had ook, ge, had ook gezegd als Donald Trump president wordt, dan verhuis ik naar Canada. Brian Cranston, ook acteur van uh, Breaking Bad. Allemaal mensen die hadden gezegd, wij verhuizen naar Canada. En dat waren alleen al de celebrities, dat waren de bekende stemmen en de bekende gezichten. Maar er waren ook blijkbaar volgens Amerikaanse media duizenden mensen die interesse hadden om naar Canada te verhuizen als Trump president zou worden. En op de dag van de verkiezing zelf, uh, of eigenlijk de dag nadien, toen duidelijk werd dat Trump inderdaad de nieuwe bewoner van het Witte Huis zou worden, toen crashte de website van de Canadese overheid waar je je kandidaat kan stellen of waar je in elk geval informatie kan opvragen over hoe te immigreren naar Canada. Die site heeft een paar dagen platgelegen zelfs, naar eigen zeggen, onder massale uh, belangstelling uit de VS... Het werd op een bepaald moment zelfs een hype. Heel veel Amerikaanse media hebben daar toen over bericht over uh, celebrities, Amerikaanse bekendheden die wilden wegvluchten uit hun eigen land mocht Trump president worden. We wonder if Lena Dunham's bags are already packed, because if Donald Trump wins the election, she's moving to Canada. She's not alone. Rosie O'Donnell also made the same threat. And that's just another celebrity that dislikes Trump so much they're ready to relocate if he becomes the next president of the United States. Apparently, Raven-Symoné will also join the train to travel north, along with Nev Campbell. Apparently a Trump presidency isn't really something to scream over. Canada isn't even far enough for someone like Jon Stewart, who says they'll be moving to another planet, Well, Samuel L. Jackson and Eddie Griffin both would travel to Africa. Miley Cyrus also claims she'd leave the republic and share plans to move to, quote, Jupiter if Trump gets his victory. Good luck with that one, Cher. Donald, on the other hand, says he will be doing a great service to our country... ...getting some of these celebs out of the states. So, depending on what you want, you better cast your vote. Ja, dit uh, stukje klank is opgenomen eind oktober. Dus een week uh, of twee, geloof ik, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ondertussen zijn we twee maanden na de 8 e november. Weten we ondertussen wat er gebeurd is. Donald Trump legt binnenkort de eet af als president... En nu heeft de Canadese overheid die zich bezighoudt met immigratie, de CIC, Canadian uh, Immigration and Citizenship Department, heeft een aantal cijfers bekendgemaakt. En daaruit blijkt dat uh, hoeveel mensen zich ondertussen al gemeld hebben om te verhuizen vanuit de VS? Ik laat hier even op wachten, daar gaan we. 28. Inderdaad, 28 mensen. Amper 28 mensen. hebben ondertussen al officieel een aanvraag ingediend om te emigreren vanuit de Verenigde Staten naar Canada vanwege Donald Trump. Dat zijn er dus een pak minder dan de duizenden mensen die gezegd hadden dat ze dat zouden doen. En CIC, de Canadese overheid, voegt er ook nog heel fijntjes aan toe dat daar geen enkele bekende naam tussen staat. Dus geen enkele bekende Amerikaan heeft het aangedurfd om naar Canada te verhuizen. Het is maar dat u het weet. ...over Donald Trump en de eetaflegging van hem als nieuwe president van de Verenigde Staten gesproken. Op 19 januari komt er ook een nieuwe Radio Rules online... ...en dat is exact 24 uur voor de eetaflegging van Donald Trump als nieuwe president. In die aflevering op 19 januari zullen we een gesprek hebben met Bart Leenaerts. Bart is een helft van onze bekende vriendenduo Bart en Leen... Wie de podcast een beetje volgt, weet dat die mensen al jarenlang, uh, ja, meer dan 15 jaar lang, eigenlijk in Massachusetts wonen, in een klein dorpje daar. Gingen we vaak naartoe toen we nog in Canada woonden. En uh, zij hebben dus ja, de, de Amerikaanse verkiezingen eigenlijk van op de eerste rij meegemaakt. Ik spreek erover op 19 januari in de Radio Rules van die dag met Bart over de campagne in zijn dorp, over hoe het allemaal gegaan is en of hij het had zien aankomen. Donald Trump als nieuwe president, maar dat is voor later. Laat ondertussen ook gewoon iets van je horen. Het is leuk om iets te krijgen in de mailbox om feedback te krijgen. Op Twitter is onze username Rules. Je kan ook onze Facebookpagina, de pagina van Radio Rules opzoeken en liken. En je kan er onze website ook nakijken op andere contactopties en help ons vooral ook om de wind in de zeilen te houden en vertel iemand anders over deze podcast, deel bijvoorbeeld eens een berichtje op Twitter of Facebook. Het is een kleine moeite, maar een wereld van verschil voor ons. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.